Frans Timmermans wordt zo goed als zeker de lijsttrekker... van de combi PvdA GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is als enige kandidaat voorgedragen, vertelt verslaggever Mark Hamer. De lijsttrekkerscommissie heeft een uh, voordrag gedaan... en die is overgenomen door de besturen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, hoe dat normaal gesproken gaat, dan uh, gaan de congressen daarover stemmen. Maar ja, die staan pas gepland op 14 oktober. Nou, zo lang willen ze niet wachten bij Partij van de Arbeid GroenLinks. En daarom hebben ze nu een uh, ledenstemming... Uh, ja, de leden van PvdA en GroenLinks mogen nu dus stemmen, maar dat is eigenlijk een formaliteit, omdat Timmermans dus de enige kandidaat is. In het zuidoosten van Noorwegen worden nog meer mensen geëvacueerd vanwege de hoge waterstand in de rivieren en meren. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen in het land door storm Hans. Vooral in het zuidoosten is er veel schade. Daar zijn al zo'n 2000 mensen geëvacueerd. Rusland is voor het eerst in 47 jaar weer op weg naar de maan. Pusk. Pusk. Zo klonk vannacht de lancering van de raket die maanlander Luna 25 naar de maan moet brengen. De bedoeling is dat dat wagentje op de zuidpool van de maan gaat zoeken naar water. De raket is nog onderweg. Alles lijkt tot nu toe goed te gaan. En wat Nederland niet lukte, is Zweden zo net wel gelukt. Zij zijn door naar de halve finale van het WK. Tegen Japan werd het 2-1. Mede dankzij een penalty in de tweede helft. Ah, ja, ja, ik zei het al, Nederland is het dus niet gelukt. Vanochtend vroeg kwam het nog wel tot een verlenging tegen Spanje. Maar vlak voor het einde scoorden de Spanjaarden en dus mag Oranje naar huis. Toch kijkt bondscoach Andries Jonker met een fijn gevoel terug op het WK. Fantastische weken geweest met een geweldige staf en een geweldig team. Ja, positief, kritisch en harmonie. Dat uh, zie je zelf heel vaak meer. Ik ben ongelooflijk trots op. Hebben we nog het weer? Nou, de zomer is voor even terug. 25 tot 29 graden vandaag met veel zon. Dit weekend natuurlijk weer iets minder warm. En plaatselijke kans op een kleine bui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de a 7 Herenveen richting Hoorn... tussen brees en de 3 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. A9 ook maar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen... hard 4 kilometer met 20 minuten vertraging... En op de N232 Haarlem richting Amstelveen tussen industriegebied Schuilhoeven en de aansluiting met de A9 2 kilometer met 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend, weekend. weekend. Uh, Dua Lipa, Love Again en uh, we willen het nu gaan hebben over de langspeelplaats van de week Sinead O'Connor eerst doen we de jungle. de langspeelplaats van de week Uh, maar Ja. Vertel. Vertel. Cynthia O'Connor is uh, opgegroeid als de middelste van vijf kinderen... in uh, een voorstadje van uh, Dublin. De naam doet er niet echt toe. <coughs> ze was acht jaar dat haar ouders na een moeizaam huwelijk gingen scheiden. Een gezin uh, werd daarbij in tweeën gesplitst. O'Connor bleef in eerste instantie bij haar moeder wonen... maar na vier jaar trok ze in bij haar vader, die haar trouwde. Op haar vijftiende werd O'Connor naar een tuchtschool geplaatst... waar ze haar muzikale kwaliteiten ontdekte. Ze nam vervolgens een demo, thema My Hand, op... met de formatie in Tuna Nuna. Daar is weinig over bekend, op de, die formatie. Een jaar later ging O'Connor naar een kostschool in Waterford... waar de regels wat soepeler waren... en met behulp van haar uh, leraar Iers nam ze een demo op van, uh, met twee koffers en twee eigen songs... die later ook op haar debuutalbum kwamen te staan. The Lion en the Cobra. En, ja, de, de, uh, debuutalbum. Uh, ontzettend goed. Heb ik gelijk gekocht ook. Heb je die gelijk gekocht? Gelijk gekocht. Oh ja, ik niet. Nee, jij niet. Nee. En um, wat ook wel een, een belangrijk iets is, dat las ik hieronder op... In. T, uh, even kijken hoor. Uh, O'Connor trouwde vier keer. Hij kreeg vier kinderen bij evenveel uh, mannen. Ze had daarnaast relaties met onder andere Anthony uh, Kiedis en Peter Gabriel. Anthony Kiedis van. Uh, van uh, red Hot Chili Peppers. Ja. Uh, al haar uurwelijken eindigden in een scheiding. Haar zoon Shane uit de relatie met Doa Lunny. Overleed eh, begin 2022 op 17-jarige leeftijd door zelfdoding. Volgens mij kwam er een randje depressiviteit bij haar in de familie voor. Ja. Cynthia O'Connor werd op 26 juni 2023 dood aangetroffen in een appartement in de wijk uh, Heumen Hill in Lambert in Londen. Uh, waar ze sinds enkele weken woonde. Twee dagen later liet de Londense lijkschouwer weten dat de dag van haar overlijden nog onbekend was. Ze werd op 8 augustus begraven in de eerste stad Bray. Ze was ontzettend mishandeld hè? door de moeder, buitengesloten, kasten opgesloten, wekenlang uh, buiten in, ja, ja. De, in de regen. Ik heb die documentaire gezien, nou, het was echt uh, verschrikkelijk. Wat ze allemaal, het meisje allemaal niet meegemaakt heeft vroeger. ja. Oké, okay, er staan ook ontzettend mooie nummers op die LP. Uh, Troy, Badrinka, Get Old, Jerusalem. Ah, ja, dat goed. Ik, ga, ik speel nu Troy. And we'll return. Door tijdgebrek uh, hebben we alleen het laatste stukje gedraaid van Troy. En uh, hierna komt Just Like You Said It Would Be. en uh, van Sinead Corner en Jerusalem, een stukje van gedraaid. Want ja, ik wil uh, ook nog veel meer van de draaien. Hier komt uh, het laatste nummer wat ik doe, ik ze die allemaal doen. I want your hands on me. Uh, gaan we nu nog wat verzoeknummertjes spelen. Dit is van uh, Astrid Foren, Rod Stewart. Ja, en weet je wat ze erover zegt? Want we vragen ook altijd bij waarom. Ah. En ze zegt jeugd sentiment en een positieve boodschap naar elkaar dat ze helpen, uh, ze kunnen helpen in deze tijden. En daar ben ik het helemaal mee eens. Have I told you lately? Oké. Okay.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 Ja, ik heb niet zoveel met mannen. Nee? Ja, dat is dan heel jammer. Ik wel. <laughs> uh, we gaan nu een nummer draaien van Marcel Sukkel. Ja, als Ja, met Shine. Shine. En waarom? Zomers. En je kunt het beschouwen als een positieve boodschap aan jezelf. En hij wordt er blij van. Oké. Okay. Ik ook. Ik vind het ook een heel vrolijk nummer. Het is mooi weer. Dus wat doen we? Dus ja. <middels> A star oh, shining so now. bright Het heeft wel, nu wel genoeg uh, geregend de afgelopen week. En uh, we willen nou wel eens een keer uh, zomer beginnen. hè Mar? Ja, absoluut. Dus daarom nog maar een nummertje van uh, Tina Turner. I can stand the rain. with <laughs> me. Ah, en dan uh, nu wat cabaret. Wim Stonneveld. Ja. Allemaal mee eten. Speciaal voor mijn zoon. Mijn dochtertje is vandaag getrouwd. En het vieren we. Sinds pas 21. Ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug.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 Dan hou zo het ineens op met kind te wezen. En dan is zo mij ineens een mens geworden. Ja. En als je als vader zijnde, zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt als mens. dan mag je als vader zijnde wel even op die mijlpaal plaatsnemen. een zucht van verlichting slaken. en een saviu opsteken. <lacht> Want wat is een kind? Ik zeg altijd: een kind.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 En zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n mijd groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zo'n loop hebben, dat ken ik welke. Ik weet het nog goed, ze was 14, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, nou, ik zag het zo.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 allemaal laten mee eten. Allemaal laten mee eten. Ja, afgelopen 9 augustus is mijn vader uh, 103 geworden. Zou je kunnen zeggen. Maar hij is in 2015 overleden. Maar, uh, dus uh, spellen we toch een uh, plaatje voor. hem. Um, natuurlijk een beetje jazz moet er ook tussen kunnen. Horace Silver, Song for My Father. 20 september is Fabian Franciscus in, uh, de Brug in Haarlem. En het is een autistische uh, cabaretier. Uh, hij heeft twee shows gehad en die zijn erg goed ontvangen. Met zijn kenmerkende, sympathieke, ontwapende en vooral ook bange houding trotseert Fabian het leven. Niet met heel veel succes overigens, maar juist dat maakt het leven natuurlijk zo heerlijk onvoorspelbaar en leuk. Hij is echt heel grappig. Dus die is echt een aanraderkaart. Dus kost 12,50 tot 23,50. En het is 22 september in, uh, in de stad Schouwburg in Haarlem. Precies. In de liefde in Haarlem uh, speelt uh, 5 september uh, het Pop Up Choir met Queen uh, liedjes en um, het heet uh, Crazy Little Thing Called Love. Een knetterlekker, popnummer, twee uur lang lekker gaan en uh, drie stemmig resultaat. Zingen zonder dat je hoeft te kunnen zingen. Dat is het pop-up choir. Dat is dus ongeveer van, we beginnen gelijk en we eindigen ongeveer gelijk. <lacht> dus als je lekker zin hebt om mee te gaan, uh, kun je naar het theater De Liefde. Begijnenhof 10 in Haarlem. En wat kosten de kaarten? Dit kost uh, 14 euro. Daar zit geen drankje bij. Dat zit bij de Stad Schouwburg trouwens wel. In de Philharmonie in Haarlem. Daar uh, is nog steeds het 150-jarig uh, uh, bestaan van de Vil. En daar heb je op zondag 10 september... om uh, drie uur. Arthur en Lucas uh, Junsen, En dat is allemaal Bach, Brahms, Raffel. die twee broertjes? Ja, dat zijn Jusjes. die twee broertjes, ja. Lucas en Arthur Junsen. Geen zusjes, maar Jusjes. Jusjes, ja. Dus ze geen tweeling. Wat ik trouwens wil weten... Nou. Gaat die, die Jester de Beach nou nog door? Dat was vorige keer afgecanceld. Zouden dus ze een ja. week uitstellen? Ja, dat had goed, ik aan Roy willen nee. vragen. Maar uh, toen ging die, die, die, die, die, die, die, die dingen in de nee. mist... Nee, nee, dat weet ik niet. Volgens mij gaat dat gewoon door, want het is een nee, week geplaatst op, uh, op bij Beach Club 10. Beach Club 10, Oh, dan loop je er even langs om te vragen. Nou, ik loop niet zo makkelijk, dus. Ik, nee, uh, oké. Okay. Kijk het wel even. Ik, uh, ik, zal voor je kijken. Oké. Okay. En uh, wat patronaat. heeft het patronaat? Het patronaat heeft uh, nog steeds natuurlijk bij Rapa nu een uh, gratis concert. Uh, dat, is drie, uh, dat is aanstaande zondag, 13 augustus. Die gaat zeker door. En dat heet uh, Gene Gene. En dat is uh, ook muziek en uh, dergelijke. Nui? Ja, Nui. Dat is, ja, Rappenu, dat is uh, voorbij... Uh, Jonge te zien. Dus ja, dat is voorbij Nautiek. Dat is boulevard. Oh ja. Dus, en dat is gratis. Dan hebben we natuurlijk nog in het dorp. Aanstaande zaterdag. Dus morgen. Uh, Yves, uh, Yves Berendsen uh, nodigt uit. is Dat is zaterdag. Okay. Dat is zaterdag. En we hebben uh, zaterdag 19. Disco Time. En dat is bij Club Nautique. In Zandvoort. En de, daar zijn de kaartjes uh, 15 euro bij. En dat is uh, disco. Oké. Okay. That's it. Meer okay. heb ik niet te melden. De volgende week zijn we er weer en uh, jij sluit af. Ja, uh, we hebben eerst nog uh, Lorraine. Tattoo Live. Tot het einde denk ik Paul Desmond, Al Condor Passa.